Al-president Gloria Arroyo van de Filipijnen moet onmiddellijk worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof heeft een aanklacht tegen haar van tafel geveegd. Arroyo was president van de Filipijnen van 2001 tot 2010. Een jaar later werd ze vastgezet voor verkiezingsfraude en corruptie. De nieuwe president Duterte had haar al amnestie aangeboden, Maar Arroyo wilde wachten tot de hoogste rechter haar had vrijgesproken chemieconcern Axo Nobel heeft last van de teruglopende prijs van verf. Het grootste verfbedrijf van Nederland verkocht afgelopen half jaar wel meer producten. Maar door de lagere prijzen en wisselkoerseffecten daalde de omzet met 5%. Volgens het bedrijf blijven de prijzen voorlopig onder druk staan. Toch maakte Axo Nobel door kostenbesparingen de eerste helft van 2016 wel meer winst. 552 miljoen euro tegenover 491 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, veel zon, aan zee wordt het 25 graden, in het zuidoosten 32. Op het strand is vanmiddag wat wind, van zee, morgen zon en 30 graden, plaatselijk 34. Er is wel kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A6, Ledenstad, richting Muiden. Daar staat door een ongeluk tussen Almere stad en Knopend, Muidenberg, 8 kilometer... met ruim drie kwartier vertraging. Want bij Knopend Muidenberg is één reis ook dicht. En op de A15, Gorkum, richting Nijmegen. Daar staat tussen Knopendel en Geldermalsen, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Oké, okay, mannen, daar gaan we. We zitten aan het strand, dus dan hoort er een visje bij. Zo is het. Een lekker harentje. Eet smakelijk. Mm. Mm. Lekker. Nou? Lekker. Goed gekeurd. denk het ook wel. Open up your eyes. I watch the sunrise. One point me have be made clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love, you. Comes out of. Train. I'm not afraid to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 als wethouder loopt u dan met een bepaalde trots rond door het dorp? Nou, ik moet je zeggen, ik liep net het uh, Badhuisplein op en ik zag hoe verschrikkelijk druk het was en hoe gezellig het was. Er stond weer een beetje file, dit keer overigens richting Haarlem, uh, <laughs> omdat een hoop mensen vanaf het circuit, vanaf het DTM nu naar huis gaan. Uh, ja, daar word je natuurlijk wel trots van. Ja, hoe belangrijk zijn uh, zulke evenementen voor het, ik zeg maar, Tropicana Festival, het DTM, hoe belangrijk is dat voor het dorp? Ja, dat is heel belangrijk, want dit is waar wij van leven met elkaar. Hè? Onze economie die zit eigenlijk vast aan het toerisme. Ja. Die, uh, die evenementen die geven voor ons natuurlijk de plussen. Als je wat minder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 Onze boulevard is ooit ontworpen naar het voorbeeld van Frézuur in Zuid-Frankrijk.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 Ja, daar moeten we zeker wat mee. En we zijn nu bezig om een uh, nieuwe toeristische visie uh, te maken met elkaar. Die eigenlijk die twee uitgangspunten moeten hebben. En dan moeten we denk ik maar kijken wat er op termijn wint. Ja. Ja, je merkt in Zandvoort dat de mensen er toch wel steeds meer voor open gaan Oh wel, want dat wilde ik verhaal. net ja, vragen. Ja, nou, ja, als, als, als echte Samford op. wat vind jij Toen we het een uh, paar jaar geleden voor het eerst hadden over Amsterdam Beach. Toen uh, zei iedereen van, dat gaat nooit gebeuren. Ja, ja, ja. Maar nu uh, worden de mensen toch wat, uh, wat makkelijker daar. Nou, ik denk ook dat je, je... Kijk, waar wij goed in zijn in Zandvoort is ook te luisteren onze klanten.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 over...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 I sing, rise, rise, rise, rise again. Oh, I sing, rise, rise, rise again. Oh, I sing.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 En Husse, En Husse, ja. Under the Milky Way gaan we spelen. Dus, ja. en uh, Ja, op zich gaat het wel lekker. Afgelopen weekend, twee weken geleden in Duitsland een festivalletje gehad. Oké, okay. gehad. All We Want Festival. Dus het, uh, ja, een hoop optreden. Tof. En uh, hoe komen jullie dan bijvoorbeeld in Duitsland terecht? Want uh, in Nederland kan ik het wel voorstellen, het is een klein landje. Maar worden jullie er geboekt? Hebben jullie connecties? Zijn er uh, misschien bevriende artiesten waarmee jullie uh, ja, samen optrekken? Half Duits. Is dat ja. veel Wie is half Duits? <laughs> nee, ja, dat, dat is niet, niet waar. waar. Nee, ja, is. Niet ja, waar. Nee, Jij bent wel de gids.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 De vakantie. Ja, de vakantie. Ja. De vakantie. Right uh, nee. nee Even kijken, ja, we hebben uh, qua feesten, even kijken, ja, we hebben op zich, volgend jaar weten we het nog niet zo goed. Wat, wat is het mooiste wat er op de planning staat? Ja, sowieso die optredens die we hebben staan. Ja. Ja. Moest, dat is sowieso gaan. We willen gewoon ja. zoveel mogelijk spelen. En, nou, en, en nog een als... optreden voor Don Roosje, ja. dat zal wel mooi worden. 5, 15 augustus, september? 15 ja, augustus. 15 okay. augustus, ja, ja dat is wel een mooie. En we gaan daarna gaan we met z'n vieren uh, op vakantie. om een uh, om uh, nieuwe nummers uit te werken. Dus daar, daar kijken we stiekem denk ik wel het meeste naar okay. uit. Ja. Het kan me dus wel eens voorstellen dat je op vakantie bent... en dat je dan, uh, dan denkt van shit, we komen niet uit die teksten of zo. Wat doen jullie dan? Trek je dan een fles whisky open of ga je hardlopen? Ja, ja, heel veel drank, heel veel drugs. <lacht> en dan, nee, nee, nee Het beste is het dan om, altijd om gewoon even... Uh, ja, even, even gas terug te nemen en dan uh, een dag of twee dagen later weer, de, ja. weer er tegenaan te lopen. En dan, dus dan kom je er vaak kwijt. Er zijn wel eens nummers waar je niet uitkomt. En dan leg je hem af en de, ja, druk in de kast, zeg maar. Ja. pakken Komt dat later weer, komt het, weer, ja, ja, komt het vanzelf. Ja. Als mensen dan meer van jullie weten, waar, waar kunnen ze terecht? Uh, www.homeforsopper.nl, dat is onze website. Uh, op Facebook zijn we, ja ook gewoon Home for Supper Music is dat. Ja. daar zijn we op te volgen en uh, YouTube kanaal.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 A brighter day coming. Let the rain fall down. Let the rain fall down. Let the rain fall down. There's a brighter day coming. Let it rain, let it rain, let it rain now. Let it rain. Not a day. this running away. I uh, don't tell me why you like that trouble darling I'm ready to face what is coming to me. Don't Tell me why you like that drama, Mama. That I'm ready to explode and just run away. And don't tell me that you're gonna change tomorrow. That I've heard that story one too many times. Don't tell me why you keep me trying so hard. I'm about to go crazy and just lose my mind. That I'm gonna run away. You are running away, I'm gonna run away. You are running away, I'm gonna run away. You are running away. Run away. Are running away. Yeah. Uh, don't tell me that you know what's on my mind now.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 Je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat het om. Mm, Yeah, yeah, hey, hey. jij hey, daar? Oké, okay, je hebt dromen, maar wat ga je doen om ze uit te laten komen? Uh, de wereld ligt voor je. smell <coughs>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 Wat kan je daarover vertellen? Ja, DTM eigenlijk het snelste toewagenkampioenschap van Europa. Zo niet van de wereld. Gisteren een race over 40 minuten. Die race werd gewonnen door de Canadese Robert Wiggins. Met op de tweede plaats Wittmann, Marco Witman. Wiggins in een Mercedes. Witman die rijdt in een BMW. En de derde eindigde gisteren.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 Het duurt wat langer, is een race over een uur met een verplichte pitstop. Degene die lange tijd goede zaken leek te gaan doen was Robert Wickens, de winnaar van gisteren. reed lange tijd op een tweede plaats, maar uiteindelijk twee rondjes voor het eind verspeelde hij door een stuurfout of een mankement aan een van de banden en viel helemaal terug. Wat resulteerde in een overwinning vandaag voor Jamie Green. Die rijdt in een Audi. Zijn dertiende DTM-overwinning al. Tweede plaats eindigde vandaag Jerry Paffett. Nou, dat is ook een oudgediende in de. Dat zou ik zeggen, ja. Driemaal winnaar reeds op Zandvoort. En derde eindigde de Italiaan Eduardo Mortara. Met als gevolg dat Wietman hier als kampioenschapsleider.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 Technisch mankement, uh, kon Audi toch uh, de overwinningslag uh, gaan hijzen. Ja, jij komt al vele jaren op het circuit uh, voor uh, CFM. We hadden het er uh, gisteren even over. Hoeveel jaar al, uh, Willem? Ja, precies, weet ik niet. Ik weet wel uh, dat dit de uh, 16e DTM is en dat ik ze alle 16 voor CFM heb meegemaakt. Kijk, dat bedoel ik. Dus uh, binnenkort een uh, plak jubileum. Ik heb op op op een jaartje of twee, uh, drie aan vast. En, uh, we zitten tegen de 20 jaar. Dan, uh, ja. ja, Buiten de DTM uh, nog uh, meerdere klassen uh, die uh, dit weekend uh,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 Peter Phil. Niet zomaar iemand. Iemand die uh, de World Cup uh, skiën afdaling gewonnen heeft. En ook nog eens uh, afgelopen winter uh, de Hanekammeren uh, wist te winnen. Nou, ze deden het heel goed. Vooral in het schijnvlak, wat naar beneden gaat. Afdalen dus. Oké, okay, nou het uh, DTM-weekend. Heel belangrijk voor de Duitsers ook. Hè, die hier uh, massaal op uh, afkomen. Gisteravond een uh, optreden van uh, van uh, in het dorp. Ook uh, heel populair uh, bij de Duitsers. En uh, ja, hoeveel mensen zijn er op afgekomen dit weekend?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 Thank you. Right. Let's go. fijn om te horen albert -Jan. Het verliep lekker soepel. Ja. Nou, daar ben ik blij om. Als het lekker loopt, dan moet je er uh, verder niet... Uh, <laughs> nou, Zo je... is het maar net. Jij, jij ook? Me Heb je een beetje genoten? Aan. Heerlijk. Nou, dat is goed. Mannen, bedankt voor uh, de afgelopen twee dagen. Ja, jullie, ja, jullie ook, ook bedankt. Ook. We afgelopen afgelopen vijf. En uh, tot over drie jaar. Ze verder gaan een Streekomroep.